Het Amerikaanse softwarebedrijf Citrix zegt volgens de standaardprocedures te hebben gehandeld nadat er een beveiligingslek was opgedoken. Het bedrijf reageerde in nieuwzuur op de gevolgen van het lek in de software waarmee op afstand wordt ingelogd op computersystemen. Experts vinden dat Citrix eerst het lek had moeten dichten voor ermee naar buiten te komen. In Nederland hebben onder meer Schiphol en de Tweede Kamer Citrix uitgeschakeld. En het Nationaal Cybersecurity Centrum adviseert alle belangrijke instellingen nu geen Citrix te gebruiken. In de binnenstad van Groningen hebben ongeveer 60 railschoppers agenten belaagd met stenen en flessen. Daarbij is één agent gewond geraakt. Volgens de politie waren er op verschillende plekken in het centrum vechtpartijen. Wat de aanleiding daarvoor was is onbekend. De politie heeft drie mensen aangehouden... onder meer voor vernieling van een politieauto. In de Eredivisie heeft Willem 2 in Alkmaar AZ verslagen. De Tilburgers wonnen de uitwedstrijd met 3-1... en staan daardoor nu op de derde plaats op de ranglijst. PSV kan die positie morgen wel weer overnemen. Eerder op de avond versloeg Feyenoord in eigen huis Heerenveen... ook met 3-1...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 Cycle Watcher Cycle Watcher Cycle Watcher Cycle Watcher